Gisteravond in Nieuwsuur. Volgens de vereniging willen zo'n 10.000 mensen per jaar uit plegen. In een derde van de gevallen weigert de arts, terwijl de wetgeving de zelfdoding wel toestaat. Familieleden van de gevluchte Tunesische president Ben Ali zijn opgepakt toen ze het land probeerden te ontvluchten. Volgens de staatstelevisie gaat het om 33 mensen. Ze hadden sieraden en goud bij zich. Justitie in Tunesië doet onderzoek naar de bezittingen van Ben Ali en zijn familie... Vermoed wordt dat ze veel belastinggeld achterover hebben gedrukt. Het weer wisselend bewolkt en wat buien. Later vanochtend wordt het droger en dan zijn er opklaringen. Het vriest op dit moment 1 of 2 graden. Overdag zonnige periode en dan wordt het in de middag 2 tot 5 graden. Dit was het, NM BeachNet, het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 one for me, till I found out she was on her feet, ooh, she was sexy everyone but me, this is why we could never be. Ik je het niet things she would me them this is why i just can't get with you la, la, la, la.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 Je en doe, hoe ik het bedoel. Je kan vertellen hoe ik het de in rond je mond de licht, vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan al merken hoe je bekijk, want van je denk, je ogen steeds vijf. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen tijdens van je hou, waar voel ik je nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Zwijgen Je kan wel zeggen wat ik fantasieer Wat ik met je wil en ook nog wanneer Je kan er aan de wandje zeggen Zelfs als ik je vertel en Dat ik op je van maar ik kan veel beter Zwijgen Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar aan achter kijken tot ik alles van je leven met alle mensen Werven mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in me ziet Wil je als leren kennen maar misschien wil jij dat niet Wel wanneer, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan me merken hoe het je bekijkt, wat ik van je denk, je ogen steeds ontwijken. Je kunt voelen hoe ik om je geef, dat ik van je hou, waarvoor ik nu nog weet, maar ik kan veel beter zwijgen.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 Wide open, why were they open? Ooh. I'm Don't.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is een tweede topambtenaar die de Amerikanen heeft gevraagd om oud-PVDA-leider Bos onder druk te zetten in de kwestie Afghanistan. Dat blijkt uit de Wikileaks-documenten die de NOS heeft. Het gaat deze keer om Richard van Zwol, destijds de hoogste ambtenaar van premier Balkenende. Van Zwol suggereerde dat Bos duidelijk moest worden gemaakt dat het voor zijn eigen internationale carrière beter was om in te stemmen met verlenging van de missie in Uruzgan. Twee Nederlandse F-16's van de basis in Leeuwarden hebben vannacht boven de Noordzee twee Russische straaljagers onderschept. Die vlogen in de sector waarvoor Nederland verantwoordelijk is. Daarvoor waren ze door de Denen en de Noeren in de gaten gehouden. De F-16's bleven bij de Russen totdat de Britten het in hun sector overnamen. Bij het Groningse dorp Steden was gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Het KNMI kreeg meldingen binnen uit onder meer Steden, Middelstum en Bedem. Voor zover bekend is er geen schade aangericht. In het noorden van Nederland zijn jaarlijks gemiddeld zo'n 30 aardbevingen die worden veroorzaakt door gaswinning in de regio. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het supersnelrecht ieder weekend inzetten. Tot nu toe werd het alleen toegepast met oud en nieuw. Het supersnelrecht moet worden gebruikt voor mensen die in het weekend geweld gebruiken tegen politie.